11 uur. Het NOS-journaal. Door Alt megens VVD-leider Rutte wil eerst een onderzoek naar een kabinet met VVD en PvdA. Ook PvdA-leider Samson wil formeren met de VVD. Dat zei dus na afloop van het gesprek met minister Kamp... die als verkenner met alle lijsttrekkers praat. Ik heb de verkenner gezegd dat wat betreft de VVD nu eerst onderzocht zou moeten worden. Een kabinet waarvan tenminste deel uitmaken eh, VVD en eh, Partij van de Arbeid. Gegeven de verkiezingsuitslag ligt dat ook denk ik voor de hand... Ik heb uh, geadviseerd om een uh, informatie te, ronde start te starten... met uh, tenminste VVD en Partij van de Arbeid. Verslaggever Marcel Bril staat op de binnenhof in Den Haag. Marcel, uh, betekent dit nou automatisch... dat Rutte en Samson met z'n tweeën gaan praten? Nou ja, dat is wel de bedoeling. Um, dat vinden ze allebei wel. En ze hebben een meerderheid in de Tweede Kamer. Dus het ligt voor de hand. Uh, kijk, wat ze heel duidelijk zeggen, tenminste... PVDA en VVD, want ze uh, gaan er misschien toch nog een, een derde of een vierde partij uh, bij vragen. Dat is nog niet helemaal duidelijk. En dat heeft er weer mee te maken, onder andere heeft het er weer mee te maken... dat er in de Eerste Kamer, uh, toch ook belangrijk als je wetten erdoor wil krijgen... Uh, de uh, partijen VVD en PVDA geen meerderheid hebben. Maar ze hebben nu in ieder geval aangegeven dat ze tenminste uh, met elkaar willen gaan praten in een eerste ronde. Dat hoeft natuurlijk nog niet te zeggen dat er ook uiteindelijk zo'n kabinet komt. Maar uh, dat is wat hun inzet is. Kamp ontvangt alle lijnstrekkers vandaag. PVV-leider Wilders is inmiddels ook langs geweest bij de verkenner. Hoe reageerde Wilders? Nou ja, Wilders die zegt ook heel duidelijk... Um, uh, VVD en PVDA zijn aan zet. Um, dat vindt hij ook. En uh, hij zelf ziet uh, een rol voor hem in de oppositie. Ik denk dat wij echt kiezen voor de oppositie. Wij hebben verloren de verkiezingen, dan past hij ook enige bescheidenheid. Dat wordt onze rol. Zij moeten nu maar gaan regeren en wij gaan dat vanuit de oppositie gaan we dat bestrijden. Dat was Wilders. De SP, ook 15 zetels. Heeft Emil Roemer zich al laten zien bij kamp? Nou, wij hebben hem nog niet gezien. Ja, we hebben hem wel gezien, moet ik heel eerlijk zeggen. Tuurlijk, sorry, ik vergis me even. Hij liep naar binnen, zei toen nog niks. We wachten nu tot hij naar buiten komt. En daar heb ik hem dus nog niet gezien. Dat was wat ik wilde zeggen. Wij horen later meer van jou. Marcel voor dit moment, Dankjewel. In het oosten van Afghanistan zijn bij een busongeluk... zeker 50 mensen omgekomen, melden Afghaanse autoriteiten. Vijf passagiers zouden het ongeluk hebben overleefd. De bus botste op een snelweg in de provincie Ghazni tegen een tankwagen. Daardoor vlogen beide voertuigen in brand. Een Frans tijdschrift zegt dat het naaktfoto's heeft gepubliceerd... van Kate Middleton, de vrouw van Prins William. Twee van de afbeeldingen zijn op Twitter te vinden. De foto's zouden vorige week zijn gemaakt toen Kate en William met vakantie waren in de Provence. De BBC zegt dat de foto's zijn aangeboden aan Britse bladen, maar die zijn daar niet op ingegaan. Volgens de Britse omroep zijn Kate en uh, William bedroefd en teleurgesteld over wat ze zien als een schending van hun privacy. Onlangs werden naaktfoto's gepubliceerd van prins Harry tijdens een feestje op een hotelkamer in Las Vegas. Het weer zwaar bewolkt vandaag, het regent af en toe. De middagtemperatuur ligt rond 18 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Pas later op de dag wordt het vanuit het westen droger. In het weekend is het droog met af en toe zon en dan wordt het zo'n 20 graden. ANWB-verkeersinformatie A 29 vanuit Rotterdam naar Bergen op Zoom... is tussen knooppunt Vaanplein en de Tunnel afgesloten na een ongeluk. Verkeer richting Zeeland en Noord-Brabant kan omrijden via de Moordijkbrug over de A16... Een verkeer richting de Zuid-Hollandse eilanden... kan omrijden via de Kiltunnel, de N217. De tunnel is tijdelijk tolvrij. En dan staat er een file op de A59 van Zierikzee naar Os... bij Oosterhout, 4 kilometer. Voor een ondernemer is geen enkele dag hetzelfde. Zo dacht u te gaan lunchen met een goede klant... maar heeft hij net afgebeld en heeft u tijd over. Geen probleem...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 Deze kerst, de VVV cadeaubon. AV Onderhoud. Presentation Partner 0800 400 4000. Uh, Supergoed nieuws. Die nieuwe klant? Ja, die is binnen.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 Radio 1, de gids.fm, met Felix Mörders. Goedemorgen. Er wordt nu druk geformeerd... en dat proces dat zal een coalitie opleveren met een premier. Waarschijnlijk Rutte, want meestal komt hij van de grootste partij. Maar wist u dat we ook ooit een president hebben gehad? Rutger Jan Schimmelpenning. Een merkelijk en trouwens ook tragisch verhaal. Zijn regeerperiode duurde maar 13 maanden. Zometeen praat ik erover met Edwina Hagen. Zij schreef zijn biografie. En u en ik hebben op de lagere school een juf gehad die waarschijnlijk een hogere beroepsopleiding had gedaan. Maar sinds de regering vindt dat meer onderwijzers een hoger niveau moeten hebben, is er de academische pabo. Wat voegt die toe en leidt dat niet tot scheve ogen? Dat gaan we na op basisschool De Klim in Utrecht. En Haagse gangen buigt zich dus niet meer over de campagne, maar over de formatie. Meeformeren? Surf naar de Dennis, Mark Brasser is aanwezig bij de Davis Cup ontmoeting Nederland-Zwitserland. En kijkt meteen naar Timo de Bakker tegen Roger Federer. Zij is al begonnen. Nee, nog niet, Felix. Het, ja, wat eigenlijk een beetje gevreesd werd, de dreiging van regen. Ja, het, het was de hele ochtend. Nou, ging het nog wel, maar zo, ja, om kwart voor elf... zouden de spelers eigenlijk de baan opkomen voor de openingsceremonie. Nou, toen regende het heel erg hard. Het zeil ging niet over de baan, dat is, een, dat is een goed teken. En de spelers zijn nu met enige vertraging... twintig minuutjes later dan gepland... staan ze nu klaar voor de openingsceremonie. Ze zijn zojuist voorgesteld aan het publiek. En we horen nu het, het volkslied van Zwitserland. Ja, het is te hopen dat, dat, dat de partijen gewoon gespeeld kunnen worden vandaag, dat, dat, dat het programma niet al te veel vertraging oploopt. Er is natuurlijk voor gekozen om in de open lucht te spelen op gravel. Ja, dat neemt risico's met zich mee zo hè, halverwege september in Nederland. Uh, nogmaals gezegd, ja, het, het weer ziet er niet goed uit. Het is grijs, het is donker de lucht boven het uh, terrein hier van de Westergasfabriek in, uh, in Amsterdam. En we gaan hopelijk zometeen beginnen aan de eerste partij. De partij van Timo de Bakker tegen Roger Federer. En dat was wel mooi net om te zien toen Federer binnenkwam uit het Nederlandse publiek. Een groot spandoek van uh, wij verwelkomen hier de, de living legend Roger Federer. Hij is natuurlijk de man waar het toch heel veel om draait dit weekend. Hij is erbij, daarom is het vandaag ook uitverkocht. 6.000 man zullen er zitten voor deze Davis Cup ontmoeting. De volksliederen worden gespeeld. We gaan zo meteen beginnen over een minuutje of 5 à 10 zal dat zijn. De eerste partij in deze ontmoeting voor een plaats in de wereldgroep. Als Nederland wint van Zwitserland, de kansen zijn klein... maar dan promoveert Nederland weer naar de wereldgroep. 2009 speelden we daar voor het laatst. En ja, er staat dus wel wat op het spel. Timo de Bakker tegen Roger Federer. Het Wilhelmus wordt nu gespeeld, dus ik hou mijn mond. De Gets. Wat hebben Leonardo da Vinci, Alexander de Grote en William Shakespeare met elkaar gemeen? Dat ze beroemd zijn, dat weten we, maar we wisten hier ook dat ze alle drie de herenliefde waren toegedaan. Ze staan in de top 10 van de zogeheten Power gaze, opgesteld door het homomannenblad Wink. Dat maakte een internationale lijst van 500 homo's... die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de maatschappij. En die lijst verschijnt vandaag. Edwin Reinerie is hoofdredacteur van Wink. Meneer Reinerie, goedemorgen. Goedemorgen. Power Gay is een goed woord. Zelf verzonnen? Ja, uh, um, ja geloof het wel. Ja, ik had al een tijd geleden verzonnen voor iets anders. Toen hadden we eens een lijstje gemaakt met, uh, met tien mensen. Uh, uh, nou, tien en 500 is toch wat anders. Vandaar dat we nu eventjes goed uitpakken. Maar uh, uh, ja, volgens mij heb ik het toen wel, uh, wel verzonnen, ja. power ja. powergays uit de hele wereld, uit alle tijden. Hoe bepaal je nou wie op welke plek op de lijst staat? Nou, dat kan ik natuurlijk niet. Dus daar hebben we een jury voor in het leven geroepen. Uh, uh, een jury uh, van uh, journalisten, historici, uh, uh, mensen uit de scene... Uh, de gay-scene in, in, in de wereld, die van de hoed en de rand weten. Gelukkig maar... Um, en uh, die, die hebben we de 500 mensen op een plek laten zetten. We hebben zelf uh, uh, uh, an, an, an ongeveer 800 tot 1000 namen vergaard. Uh, en uh, die hebben we zelf teruggebracht tot uh, 500. En, uh, maar de, de, de ranking, de echte 1 tot 500 posities... Uh, dat hebben we gelukkig de anderen kunnen laten doen. Is er een grapje of zit er nog een diepere boodschap achter? Nou... Een, een grapje zou ik, het, zou ik het niet willen zeggen, maar echt een diepere boodschap is er natuurlijk ook niet zo. De, de, de, wat wel is, is dat je natuurlijk binnen het thema homoseksualiteit veel discussie krijgt over dat jongeren op scholen wel eens gepest worden. Op een ROC is het niet altijd makkelijk om openlijk homo te zijn. Uh, uh, dus er zijn, of, of in een, als je in een, in een voetbalteam zit, ook niet echt. Dus er zijn wel van die, uh, van die black spots in de samenleving... Die, uh, die, uh, die nog even goed aangepakt moeten worden. Nou, dat kan het beste van binnenuit, vinden wij. Dus dat de mensen zelf voor zichzelf opkomen. En, uh, en dan heb je een hart onder de riem nodig. En dit is, dit is zo'n hart onder de riem. Want uit, blijf, uit deze lijst blijkt dat wij uh, wij homo's maar eigenlijk met heel weinig zijn. Maar wel al met z'n allen door de jaren heen misschien toch wat een en ander bereikt hebben. Nou, uh, laat iedere uh, uh, homo in een moeilijke plek zich daardoor gesterkt voelen. Leonardo da Vinci staat één op de lijst. ja. Hoe weet u dat hij homo was? Nou, er zijn. Uh, uh, je, moet, je moet eigenlijk een, een scheiding maken tussen de moderne tijd. Uh, van uh, zeg maar de laatste 50 jaar. en, uh, en alles daarvoor. Uh, in, de, in de moderne tijd kun je. en uh, de laatste 50 jaar is het misschien zelfs al een ruim begrip. in de moderne tijd kun je mensen. Uh, openlijk. Uh, uh, kun je eigenlijk openlijk homo zijn in de westerse samenleving in ieder geval. En uh, dan, dan kun je dan kun je duidelijk aangeven, nou uh, die is het wel, die is het niet. En mensen houden dan ook een, uh, een vaak een. Uh, een uh, een openlijke lifestyle daarop aan. En, uh, hmm. en, en dat kon natuurlijk niet in de Renaissance of in de oudheid. Of, dus daar moet je eigenlijk andere normen voor bepalen. Je kunt niet zeggen van nou. Ja, Maar hoe hij komt u er nou achter dat hij homo geweest is? Nou, hij heeft nooit toegegeven. Maar er zijn wel dingen die. Er zijn wel geschriften waar dingen uit blijken. Uit, uit in die tijd. Van de 15e eeuw. Uh, hij is nooit getrouwd geweest. Hij is nooit met een vrouw geweest. Dat is in die tijd echt heel bijzonder. Want dat, uh, mannen waren in die tijd eigenlijk nauwelijks vrijgezel. Dat konden zich. De, de, de, dat, dat gebeurde bijna niet. Vervolgens uh, zijn er wel allerlei geschriften dat hij één een, een, een, een, een, een student had. Natuurlijk een heleboel studenten. En in die, bij uh, Da Vinci is het bekend dat die allemaal op de studio of in, in de werkplaats yeah. sliepen en woonden. En dan bleef ze dan ongeveer een, een jaar en dan ging hij ja, weg. Ja. Het is gewoon Kijk, een empirisch onderzoek, alles bij elkaar. Deze student die bleef, die bleef ongeveer 40 jaar, 30, 40 jaar en die, is, uh, en die woont ook bij hem thuis. Uh, Leonardo Da Vinci is voor de rechter verschenen voor sodomie. Nou, zo zijn er wat meer dingen. Ja, met een twaalfde plaats is ontwerper en homo-activiste Benno Premsela, de ja. hoogstgeplaatste Nederlander. Waar ik nogal van stond te kijken, is dat jullie ook types als Jörg Guider en Jeffrey Damer op de lijst hebben gezet. Ja. Damer was een uiterst vrede Amerikaanse seriemoordenaar, ja. een necrofiel, een kannibaal. Ja. En dan Cliff Richard, dat hij homo is, daarover is veel gespeculeerd, maar hij heeft het zelf nooit officieel bevestigd. Nee, Weten jullie, jullie meer dan hij dan? Wat zegt u? Weten jullie meer dan hij? Uh, hij woont, iedereen weet, hij woont al. Uh... Nou, al, jaar, al heel erg lang met een man samen. Hij wil. Uh, hij, hij, de, iedereen die erover begint, doet hij een rechtszaak aan. Dus wij. Uh, wij maken onze borst vast nat. Um, maar, um, nee, dat is, daar, daar kun je eigenlijk. Je moet een vraag stellen, kun je er omheen of niet? Heeft, die, heeft degene op de lijst uh, vaak genoeg met een man in bed gelegen? Nou, daar stonden we niet bij. Maar je, je, mag, je mag dat wel echt goed aannemen dat dat bij hem wel zo is. En in dit de geval dat is het de natte vingerwerk dus, zo te horen. Nee, ja, nou, de, de, kijk, de, de, de volledige zekerheid dat iemand volledig zegt... ja, ik ben homo, nou, dan, kun je, dan kun je er een aantal van de lijst afhalen... die er wel per se op moeten. Maar je moet ook niet te ver gaan. Je moet ook geen uh, mensen erop zetten... bijvoorbeeld de Amerikaanse entertainmentindustrie... Oh. waar hij erg over gesproken heeft maar waar wij helemaal niks van weten. Maar u hoopt ja. dus op een proces van Cliff Richard, want dat zou nee, meer dat ik reclame. Op. Nee, daar nou hoop ik nee? zeker niet op. Maar goed. Nee, en wat, wat u net zei, ook nog even over, over seriemoordenaars en er staat zelfs een <laughs> naam ja. op. Ja, nou, staat het is een, een hartstikke leuke lijst. En ik, ik raad iedereen aan om, uh, voor zover ze belangstelling hebben, hem te bestuderen. Hij staat aan het mandenbad Wink. Maar, meneer Reinery, ik moet helaas afscheid van u nemen. Het was kort, maar bedankt. Krachtig, dank u. Goed. De gids.fm Kinderen in groep 5-6 van basisschool De Klim in Utrecht... hebben een speciale juf voor de klas. Dit schooljaar zijn de eerste academisch geschoolde basisschoolleerkrachten... aan de slag gegaan namelijk. En Andrea Steenhuis is daar één van. Na een vier jaar studie aan de academische pabo op de universiteit... staat ze nu part-time voor de klas. En het idee is dat ook de andere leerkrachten op school... wat opsteken van de extra kennis die Andrea met zich meebrengt. Verslaggever Jan Pils. die ging kijken... De les bij juffrouw Andrea is even gestopt, want het is pauze. Mooi, even tijd om de kinderen te vragen wat die juffrouw zo bijzonder maakt. Nou. Ze is heel aardig. Ze heeft ook in groep 8 uh, vorig jaar stage gelopen. Oké, okay. en, okay. en weet je waarvoor? Voor een juf te worden. Hey. Om juf te worden. Maar een speciale juf, hè? weet je dat? Um, niet ongeveer wat ze is, maar ik weet het wel. Weet het? Ja, ze heeft een opleiding gedaan om de school beter te, te, te, te laten worden. Ah, ja, nou komen we in de richting. Speciale, op... oh, speciale opleiding. Ja, uiteindelijk kwam het er toch uit. Juffrouw Andrea heeft een studie gedaan om onze lessen beter te maken. Oké. Okay. Nou, <laughs> dat is mooi. Dan hebben ze er toch, uh, toch een beetje een idee van. Dat, uh, dat het wat anders is. Maar is dat inderdaad zo, juffrouw Andrea? Nou ja, eigenlijk is het wel een beetje zo. Ik heb natuurlijk wel, omdat ik ook onderwijskunde erbij heb gedaan, uh, ook echt geleerd hoe je onderwijs ontwikkelt. En, uh, dat vanuit allerlei onderzoek en wetenschappelijke theorieën en hoe je dat daarbij kan betrekken bij het onderwijs beter maken. Dus dat is denk ik wel een beetje zo. Ja. Merken die kinderen daar in de klas ook iets van? dan ja. nou dat het misschien wel op zich wordt uitgeprobeerd? Ja, nou ja, ja misschien uh, wel een beetje inderdaad. Ja, merken jullie er wel eens iets van? Ja. ja. ja wat dan? Hoe, zo, hoe dan? Ze is super slim. Ze is super superslim? Nou ja, die kan ik ook weer in mijn zak. Ze kan goed uitleggen. Ja, maar dat goed uitleggen, dat doet toch elke leerkracht in principe? Dat denk ik ook hoor. Alle andere juffenmeesters hier hebben ook gewoon de pabo gedaan. Dus ik denk niet dat ik beter uit. Maar dat universitair geschoolde, waar uitzicht dat dan in? Nou ja, voor de klas? Ik, ik weet zelf nog niet helemaal hoe zich dat uit voor de klas zelf. Yeah. En ik denk dat dat misschien ook pas later, als het duidelijk wordt dat dat dan misschien pas later is. Omdat ik nu natuurlijk ook beginnende leerkracht nog ben. Maar ik denk dat het zich ook vooral eromheen omheen uit in nou, hoe je met het onderwijs geven bezig bent. Hoe je dat organiseert. Nou ben jij van de eerste lichting van universitair opgeleide leerkrachten die van school gekomen is, stonden de scholen aan je te trekken? Nou ja, ik heb hier vrij lang stage gelopen, dus uh, ik had op dat moment niet heel veel connecties meer met andere scholen. Maar ik weet wel van plekken. Er zijn veel meer uh, studenten uit mijn groep die nu ook voor de klas staan en die waren We ook. zijn van... wel wild? Ja, ja. Dan ga ik nog uh, uh, verder met een master in pedagogische wetenschappen. Dus uh, nog meer die kant van uh, de, nou ja, de onderwijskundige kant, de pedagogische kant van het onderwijs. Dat zijn nog een hoop moeilijke woorden, jongens. Ja. Ja. Weet je wat dat betekent? Mag? Pedagogische Mag? Nee. Huh? Weet je, het Pedagogisch. Ik weet, ik weet het eigenlijk niet helemaal ik, ik, ik weet er geen bouw van. Ik heb geen... Dus dat moet nog even uitgelegd worden. het onderwijs, ja. Vanmiddag. Charlotte Batenburg, ja, jij begeleidt eigenlijk normaal gesproken de stagiaires van al die verschillende opleidingen. De ja. gewone pabo en dus ook die universitaire ja. pabo. Merk jij verschil? Ja, ik heb uh, verschil gemerkt afgelopen jaar. Ik heb uh, Andrea anderhalf jaar begeleid. En uh, ik merkte vooral verschil dat Andrea veel meer vanuit de theorie uh, ook werkt. Dus ze heeft niet alleen uh, boeken op de pabo gelezen over hoe je dat in de klas moet doen. Maar ze heeft ook veel meer geleerd wat daarachter zit. En ze kon veel beter die koppeling maken... Tussen die theorie en dan wat je in de klas deed eigenlijk. Nou, dan kan me voorstellen dat jullie als school ook liever stagiaires van de universitaire opleiding hebben dan de gewone PABO studenten. Want ja, die lopen dan een beetje vooruit. Ze lopen op dat ge uh, gebied vooruit, uh, gewone, uh, stagia gewone stagiaires. Ja, de gewone PABO. De gewone PABO, uh, die hebben denk ik weer veel meer uh, lesideeën. En die hebben veel meer uh, creatieve uh, inslag. Of die hè, vinden het heel leuk om tekenlessen. Want daar wordt, veel meer, ja, daar wordt denk ik wel meer aandacht aan besteed dan. Ja, en deze universiteit is meer inhoudelijk? Inhoudelijk, ja. Juf Isia werkt al negen jaar op deze school. En ja, nu komt er een nieuwe universitair geschoolde docent bij. Hoe kijken jullie als team daar tegenaan? Uh, volgens mij jagen we dat alleen maar toe. Omdat er meer expertise in de school kan komen. Uh, en vervolgens kunnen we daar zelf ook heel veel van leren. Dus, uh... Nee, het is niet bedreigend. U nee? Nee. Ja, oh, noemt het zelf inderdaad. Nee, ja, ja, Maar omdat we dat, ja, dat natuurlijk ook wel eens overwegen. En dan is het niet zo van, daar uh, komt een nieuwe link binnen... die het allemaal veel beter weet dan wij, die het al jaren en jaren doen. Nee, maar het is een uitdaging om het dan na een jaar net zo goed te kunnen. Ja? <laughs> ja, vind ik wel. Wat hoop je dit van op te steken dan? Uh, nou, dat wat je kunt gebruiken in je, in, je, in je groep. En ook binnen het team. En uh, nieuwe inzichten... Uh, praktische ideeën. Want dat verwacht u dat ze dat meebrengt, die extra kennis? Uh, daar hopen we wel. Carina Doutzenberg, directeur van uh, de Klim. Hoe kijken jullie aan tegen dit soort nieuwe leerkracht? In vergelijking met gewone PABO-leerkrachten. Helemaal prima. Um, want het is ook niet zo dat we uh, alleen maar Alpo-studenten zouden willen. Nee? Nee, we kijken naar kwaliteiten. De school wil toch altijd de allerbeste leerkrachten voor de klas hebben? Ja, maar dat kan ook een student zijn. Ik ben erg voor het differentiëren en, en uh, kijken naar, uh, naar kwaliteiten. Ja. Nou, is het idee dat juist ook die universitair geschoolde docenten. ook ja, als een soort van mentor binnen dat team gaan functioneren? Dat hè, wat zij aan kennis extra vergaard hebben, dat ze dat ook gaan delen. Willen die andere leerkrachten dat wel? Nou, dat is goed dat u het woord mentor gebruikt. Kijk, in principe. In eerste instantie staan ze gewoon voor de klas. En uh, ook is uh, Andrea heel goed opgeleid. Ze is en blijft wel gewoon een beginnende leerkracht. Okay. Dus zij vindt in dit team eerst andere mentoren. Mensen die al langer in de praktijk staan. De jaren ervaring tellen ook, maar ja, haar extra ja. kennis. Absoluut. En uh, de teamleden, teamleden weten van uh, haar opleiding af. En uh, waarderen het enorm dat zij straks meegaat denken met ons... Ja, maar uh, pikken ze dat ook van zo'n ja, relatief ja, nieuwkomer? Ja. ja, ik denk dat het absoluut geen probleem is. Ik heb het er nog niet ervaren. Ja, we hebben niet met scheve ogen gekeken van hé, die Andrea wordt als het ware een beetje op een voetstuk geplaatst. Nee, we, zijn, we vinden deze uh, PR heel leuk. Maar in principe blijft het gewoon de juf en we zijn blij dat we haar in het, in het team hebben. Zij zei Carina directeur van Basisschool De Klim in Utrecht in gesprek met Jan Peels. En dan nu het verhaal van een meisje dat een brief schreef aan een jongen en die jongen die wil na het lezen van die brief naar huis op de snelst mogelijke manier namelijk met het vliegtuig. Ik ben dan bijna lang aan het woord aan de plaat duurt te letter de bokstops. Give me a ticket for an aeroplane Ain't got time to take a fast train. Long the days I don't care how much money I gotta spend Got to get back to my baby again The only days are gone, I'm a going home My baby just wrote me a little When she wrote me a letter Said she couldn't live without me no more Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more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 Anyway, I get a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Don't it days ago, I'm a going home to my baby, just to me a little. To my baby, just to put me a little. I love baby's asleep there, letter the box stops. So tonight to you. The Great Silent Majority. I did not have relaties relations with that woman. Miss Lewinsky. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Nixon, Clinton, Kennedy, alle drie waren ze president. Nou, dat begrip dat kennen wij in Nederland niet. We weten wel dat het bestaat. Maar wat blijkt nu? Ook Nederland heeft ooit een president gehad. Een Huissen. Aangeschoven is historisch jaar... Edwina Hagen. Goedemorgen, mevrouw Hagen. Ja, goedemorgen. Gisteren verscheen uw boek President van Nederland... de biografie van Rutger Jan Schimmelpenning. Ja. En u heeft het aangeboden aan Mark Rutte. En die was blij verrast en vereerd. Ja, ja, ja, hij heeft er veel werk van gemaakt. Hij heeft een mooie speech gehouden. Ja, dus, wat, was, uh, wat was de kern van zijn boodschap? We moeten nou, weer terug naar het presidentieel bestel. <laughs> nee, hij, hij vond het een heel interessant boek. En uh, ja, hij is zelf uh, ook historicus. Hè. Hij is, uh, heeft zelf uh, geschiedenis gestudeerd in Leiden. En uh, hij heeft ook een uh, eindscriptie geschreven over de patriottetijd, De tijd van Schimmelpenning. Dus uh, ja, hij was goed thuis in het onderwerp. En, uh, ja, dat was, uh... en over welke tijd praten we nu? We praten nu over het einde van de 18e eeuw. De laatste decennia van de 18e eeuw. En hij was echt en, een staatshoofd, uh, Rutger Jan Schimmelpenning? Rutger Jan uh, Schimmelpenning was uh, inderdaad een staatshoofd. Uh, als mensen hem al kennen, he, want president van Nederland, dan kijken mensen maar van, Hè, hoe kan dat nou? He, want zo staat het niet in de schoolboekjes. Uh, iedereen uh, heeft geleerd op school dat Rutger Jan Schimmelpenning onze laatste raadpensionaris was. He, dat, ja. is, dat is de term die men bij hem uh, nog weet uh, te herinneren als als, ik, als je geluk hebt. <laughs> uh, maar hij was dus um, inderdaad uh, raadpensionaris in de zin van, dat was zijn officiële functietitel. Wat hield er inderdaad um, raadpensionaris? En, en nou, het, is, het was eigenlijk al een, een term die uit de mottenballen was gehaald, want ook zelfs toen al was, wist niemand bijna niet meer, meer uh, wat, wat, uh, wat dat nog was. Dus het was een uite, ja, al helemaal niet meer in gebruik, die functietitel. En, um, maar dacht, Napoleon, noem, Napoleon ik... wilde dat zo. Napoleon heeft uh, Rutger Jan uh, tot staatshoofd benoemd. En, uh, nou ja, uh, Schimmelpenning zelf wilde eigenlijk veel liever president heten. En het boek is ook hè, geschreven vanuit zijn eigen beleving. En uh, hij heeft zich ook. Uh, daar voer ik ook allerlei uh, bronnen voor aan. Hè. Hij liet zich er ook over uit. Want hij had enorme be uh, bewondering voor het Amerikaanse systeem. Het ja. presidentiële systeem. Dat natuurlijk toen ook nog maar net uh, begonnen was. Hè, heel pril nog. En zijn grote voorbeeld was George Washington. En hij werd ook door zijn politieke vrienden... die propaganda voor hem maakten... werd hij ook als een uh, Nederlandse president uh, geloofd en gelezen. U nog altijd, ja, he, ik het, vond, het hele verhaal. Het is een, een ja. geweldig uh, project geweest... Uh, waar ik uh, nog steeds heel blij van word. Ja, maar je hebt altijd een en, brief uh, een beetje gelezen, hè? He, ik die heb die zijn, uh, zijn, uh, de, de, het uitgangspunt, de biografie is geschreven... op basis van 180 brieven die Schimmelpenning gedurende zijn zijn politieke carrière aan zijn vrouw schreef. Hij, hij vertelde haar alles. En, uh, hij was ambassadeur in Parijs en hij verkeerde daar in de hofkringen van Napoleon. En zij, uh, nou ja, Zijn vrouw was ook vaak bij hem, maar soms moest ze in Nederland zijn. En dan, uh, dan schreef, schreef hij En die vrouw schreef haar. terug, maar er zijn maar een paar brieven ja, van bewaard gebleven. Ja, de, de, de, de, helaas, haar brieven zijn helaas niet bewaard gebleven. Maar uh, doordat ik die brieven tot uitgangspunt heb genomen, zit ik hem heel dicht op de huid. Maar en gaat is zo vaak gebeurd bij een biografie, dat die brieven van, van hem tot uitgangspunt zijn Ja, genomen. dat wel. Maar uh, nooit op deze manier. Omdat in die oude biografie, er zijn al meerdere biografieën over hem geschreven. Door Teun de Vries onder andere in 1941. Maar uh, ja, het gekke is uh, mijn, mijn voorgangers hebben alleen de politieke feitjes eruit gefilterd. En, uh, en u ging ook voor de rollen en, en de achterklap. Ik ging ook voor de rollen <lacht> en de achterklap. En ook gewoon voor het dagelijks leven, voor uh, de omgang met het personeel. Uh, de Kleding komt heel vaak voor. Het gaat over wat, wat, wat, wat trok je nou eigenlijk aan. Hè? Want een president, dat, dat uh, ja, stond gewoon Echt nog niet. Dus hoe, hij moest een eigen stijl uh, vinden voor een ambt... dat nog helemaal niet eerder bestaan Hoe belangrijk bestaan is hij geweest voor Nederland... Um, uh, heel belangrijk. Uh, hij is echt een vroege vormgever van het Nederlandse staatsbestel. Uh, hij heeft uh, aan de Grondwet geschreven. He, scheiding van kerk en staat uh, heeft hij aan meegewerkt. Uh, hij was uh, ook parlementslid. Uh, hij nam zitting in het eerste uh, parlement van Nederland, uh, samen met 125 andere volksvertegenwoordigers. Nee. Maar hij sprong er echt duidelijk uit. Was een bijzondere figuur. Wat was het een, man dan? Um, ik denk uh, uh, uh, dat is natuurlijk iets wat je reconstrueert, maar dat hij toch echt heel charismatisch toch voor zijn tijd was. Men vond hem ook heel erg knap. Uh, zijn vrouw speelde daar ook een belangrijke rol bij zijn uitstralingen. Zij was ook heel iedereen vond haar heel erg mooi. Ze ging prachtig gekleed in ampere, jurkjes. En, uh, Kijk, en ze stonden samen ja. in, de, in de politieke schijnwerpers. Uh, en uh, iemand die dus ook heel goed wist hoe hij eigenlijk de media van zijn tijd moest bespelen. Want de kranten komen dan ook op, de politieke opiniepers komt dan op. En daar, hij was voortdurend bezig met zijn beeldvorming. En die probeerde hij ook bij te sturen. Is die een beetje en, te vergelijken met Obama, Poetin, Hollande bijvoorbeeld? Uh, nou, Obama is natuurlijk, uh, wordt natuurlijk geroemd om zijn retorisch talent... en uh, dat werd schimmelpennik ook door iedereen. Ja. He? Ja, heel goed spreken. was hij een beroepspoliticus dan? Weet hij was echt een beroepspoliticus, ja, ja. zeker. Hij heeft uh, daar ook, uh, die professionalisering van het politieke bedrijf... komt dan net op gang en daar heeft hij een belangrijke rol bij gespeeld. En u noemde de naam al van Napoleon, dus het was een man van statuur, kennelijk. Ja, zeker. Hij wist ook gewoon uh, hoe heel snel snel uh, ja, tot die inner circle van Napoleon door te dringen... en bevriend met, uh, met hem te raken. En, uh, ja. dus... Als ik een boek een beetje lees, dan denk ik... hij waait met alle winden mee. Hij zorgt ervoor dat hij steeds... De politiek gezien goed uitkomt. Ja, ja, dat is, uh, ja wat dat betreft... Uh, <laughs> was hij uh, heel modern. <laughs> hij is uh, een, uh, wel een opportunist. Inderdaad, pragmatisch vooral. Hè, echt een magger. Ja, aan aanvankelijk begon hij zijn politieke carrière... als een visionair. Hè. Hij, hij promoveerde op een proefschrift... ook over... Hè, op het, uh, dat ging onder meer over het Amerikaanse... presidentiële systeem. Maar uh, hij ontwikkelt zich gaandeweg... Uh, steeds uh, meer in de... Richting van een uh, pragmatisch uh, politicus. Begon als ja. visionair en uiteindelijk blind geworden. En uiteindelijk blind geworden, ja, dat is, uh, dat is heel, heel treurig voor hem uh, persoonlijk geweest. Ja, en dat juist. wilde hij eigenlijk niet laten weten? Nee, nee, hij, hij, wilde, hij wist uh, van geen uh, opgeven. Ja. Wat heeft het paar, dit paar, uh, Nederland nagelaten, denkt u? Ehm. Um, um, <laughs> Zou iedereen ze zo moeten kennen, zoals u ze beschreven heeft? Ja, ik, ik, het, is, het is echt een publieksboek geworden. Dus, um, uh, en het is een hele complexe tijd, die Bataafse tijd... Hè, met revoluties en staatsgrepen en alles. Maar juist door hè, die personen uh, zo te belichten... het persoonlijk leven, het dagelijks leven van een, gewoon, van een politicus... Met ja, zijn ik dat... first lady? Ja, met, met zijn, zijn first lady. Um, hè, zij speelde echt een belangrijke rol... Uh, op, op een symbolische en ceremoniële manier maar ook politiek inhoudelijk. En uh, nou, ik hoop dat mensen... Ja, daar, uh, door het lezen van mijn boek... meer ook interesse gaan krijgen... voor die uh, uh, Bataafse tijd. Mooi boek. Historica Edwina Hagen. schrijfster van president van Nederland. Dank. Hoe radio stil worden tijdens de formatie... en de linkse hobby van Jan Marijnissen... na de hoofdpunten van het nieuws met Dorold Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. De SP vindt een VVD-PVDA-kabinet een zinloze exercitie. Verslaggever Marcel Bril sprak zojuist met SP-leider Roemer... na zijn gesprek met Verkenner Kamp. Ik heb hem gezegd dat ik vind dat een, uh, een kabinet van PvdA en VVD... een zinloze exercitie is omdat ik eh, vind dat die twee partijen inhoudelijk eh, volgens hun verkiezingsprogramma's eh, zo ver uit elkaar staan... dat je wel eh, tien weken bij elkaar eh, aan tafel kunt gaan zitten. Maar nou, noem alle terreinen maar op, of het nou Europa is, arbeidsmarktbeleid, woningmarkt, eh, cultuur, ontwikkelingshulp... het staat mijlenver uit elkaar. Eh, ik vind dat de uitslag eh, van de kiezer eh, juist niet is dat die twee samen zouden moeten gaan. Maar dat de kiezer geprobeerd heeft om heel duidelijk de richting aan te geven waarin uh, een volgend kabinet verder moet gaan. En dat betekent dat je het of op de liberale manier doet... en dan zou de VVD het voortouw moeten nemen... of je doet het op een sociale manier... en dan zou in dit geval gezien de verkiezingsuitslag... de Partij van de Arbeid het voortouw moeten nemen. En dan mag het natuurlijk niet vreemd uh, klinken... dat mijn eerste voorkeur er uh, vanuit gaat... dat er een centrumlinks kabinet gaat komen... dat uh, uh, zowel in de Eerste als in de Tweede Kamer een meerderheid heeft... Welke partijen moeten daar dan in komen zitten? mij betreft zou dat de uh, Partij van de Arbeid, SP, CDA uh, en D66 kunnen zijn. VVD en uh, de PvdA, die hebben allebei de verkiezingen gewonnen. Dan is het toch gewoon heel democratisch... dat grote winnaars gaan proberen om samen een kabinet te vormen? Je mag alles proberen. Ik sluit niks uit. Ik bedoel, als als twee partijen samen willen gaan proberen, dan moeten ze dat vooral doen. Daar zitten ze niet op mijn advies te wachten. Maar is het dan niet zo dat u ook moet zeggen... Ja, zo is het nu eenmaal, uh, dit is dan het beste... Nee, dit, dan zou het een, een beetje een raar verhaal worden... als partijen die zo ver uit elkaar staan... Uh, dat dat uh, maar per definitie ook uh, volgend kabinet moet gaan worden. Wacht u een lange formatie? Uh, ja, de hoop is vaak uh, de vader van de gedachte. En iedereen uh, die roept natuurlijk van het moet wel snel zijn... En het moet, maar het moet ook zorgvuldig zijn. En uh, ik denk dat het toch een lange formatie gaat worden. Maar ik heb de uh, verkenner, de heer Kamp, wel meegegeven... dat een volgende fase... Dat dat wel een streefdatum van 1 november zou moeten hebben om weer verslag uit te brengen aan de Kamer. Bent u niet bang als u inderdaad aan tafel gevraagd wordt um, dat het dan gewoon voor de bune is? Omdat VVD en PVDA gewoon een meerderheid hebben? Ik ga niet aan tafel zitten om uh, daar uh, een beetje als uh, figurant te gaan zitten. Als ik aan tafel zit, dan wil ik een serieuze inbreng hebben... en dan wil ik iets voor mijn achterban binnenhalen op uh, voor ons belangrijke treinen. En uh, als dat gaat lukken, dan, uh, dan ga ik met het opgeven hoofd naar mijn achterban... en dan leg ik het voor en dan mogen ze ja of nee zeggen. Als ik daar alleen maar uh, een beetje bij zit omdat ze...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 En een Frans tijdschrift zegt dat het naaktfotos heeft gepubliceerd van Kate Middleton, de vrouw van prins William. Foto's zouden vorige week zijn gemaakt toen Kate en William met vakantie waren in de Provence. De BBC zegt dat de foto's zijn aangeboden aan Britse bladen, maar die zijn daar niet op ingegaan. En volgens de Britse omroep zijn Kate en William bedroefd en teleurgesteld over wat ze zien als een schending van de privacy. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Awb verkeersinformatie De A29 vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom... is tussen knooppunt Vaanplein en de Heijenoordtunnel nog steeds afgesloten na een ongeluk. Verkeer richting Zeeland en Noord-Brabant kan omrijden via de Moerdijkbrug over de A16. En verkeer richting de Zuid-Hollandse eilanden kan door de Kiltunnel rijden over de N217. De tunnel is tijdelijk tolvrij. Omrijders komen wel in de file op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda... bij Randweg Dordrecht, 5 kilometer... En er staat ook nog een korte file op de A59. Van Zierichzee naar Os bij Oosterhout, 2 kilometer. Dit is degids.fm. Met Felix Burgers. Er wordt geternis de Davis Cup wedstrijd Nederland-Zwitserland. En doet Timo de Bakker het een beetje goed tegen Roger Federer? Mark Basser. Nou ja, er werd, er werd getennist, Felix. Ik zit nu naar oh een groene baan te kijken. En ja, als er op gravel gespeeld wordt... maar je zit naar de groene baan te kijken... dan is dat geen goed teken. Het zeil gaat nu over de baan. Het begon zo'n zo tien minuten geleden opeens heel hard te regenen. Twee games zijn er gespeeld. De stand was 1-1. En het was Timo de Bakker die naar de umpire ging... en zei van ja, de baan wordt nu wel heel erg glad. De lijnen worden glad. Moeten we er niet mee stoppen? Nou, dat vond de umpire en ook Roger Federer een goed idee. Ze bleven nog wel even op een bankje zitten... maar toen ging het zo hard regenen dat de Empire zijn van, play suspended. We gaan allemaal naar binnen. En uh, ja, de organisatie besloten heeft om ook het zeil over de baan te trekken. Er is natuurlijk al wel wat regen gevallen vandaag. En uh, ja, om de baan te beschermen is nu het zeil eroverheen. Er is dus uh, enig oponthoud. Het zal ja, niet de eerste keer zijn vandaag. Uh, zeker niet. Of het, zal, het is de eerste keer, maar waarschijnlijk niet de laatste keer. De voorspellingen zijn gewoon slecht. Vanmiddag gaat het wat opklaren vanuit het Westen. Nou, daar hopen we dan maar op. Hopen dat deze eerste dag gewoon gespeeld kan worden. 1-1 uh, dus de stand bij uh, Timo de Bakker. Tegen Roger Federer, de eerste wedstrijd in deze Davis cup tussen Nederland en Zwitserland. Maar zoals ik al zei, play suspended. De Gids. Sinds vanochtend is Henk Kambas verkerner op pad om de contouren van een nieuw kabinet enigszins in kaart te brengen. En hij heeft er ervaring mee, zegt hij, want hij zat vroeger bij de katholieke verkenners. Over de kabinetsformatie ik, praat ik in de Haagse gangen met uh, Peter K. Hij is politiek redacteur van Pauw Witteman. En Francisco van Jolen, internationaalist en hoofdredacteur van de opinie- en debatsite joop.nl. Ook aanwezig is Shello Essayas. Hij was ooit politiek adviseur bij de PvdA. Heren, goedemorgen. Dat is Rutte. Die kondigde gisteren aan uh, oh, dat uh, zijn fractie een radiostilte in acht moet nemen. Geen woord meer naar buiten over het formatieproces.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 en Partij van de Arbeid, dat het voor de VVD niet mogelijk is... aan zo'n kabinet uh, deel te nemen. Nou, die radiostilte is dus kennelijk van korte duur gebleken... want dit riep Rutte vanochtend nadat hij een gesprek had gehad met Henk Kamp. Dan ga je dan met je, met je radiostilte? Ja, nee, dat klopt. Maar radiostilte betekent ook eigenlijk van... ik vertel alleen iets wanneer ik iets wil zeggen tegen de journalisten. Dus wanneer het er wat uitkomt. En in dit geval vind ik het ook wel goed. Uh, het, uh, het geeft meteen duidelijkheid voor de, uh, voor de formatie. Uh, het kan de vaart erin houden wat er, er gebeurt... Dus, uh, ik heb er juist niet zoveel problemen mee. Samson deed trouwens hetzelfde. Gisteren konden daar de radiostilte af... en na zijn gesprek met en Kamp kwam hij ook naar buiten. En Samson wil tenminste een kabinet met VVD en PvdA... maar hij wil wel de SP bij die formatie betrekken... als er een derde partij gezocht moet worden... Kan die niet anders, Francisco? Maar ik vind het wel een slimme opmerking natuurlijk. Het eerste wat hij nu moet doen is de SP-kiezers. Want daar ik bedoel de PvdA is groot geworden doordat hij de kiezers bij de SP heeft weggehaald. Dus ja, die, die voelen zich natuurlijk toch nog verbonden met die SP. Dus je zou moeten zorgen dat je daarvoor opkomt. Bovendien, wat is er mis mee om de SP bij, bij, bij zo'n formatie te halen? Leiden nou, Rutte partner. zegt er is, dat, dat gaan we niet doen. Ja, maar het is niet zo dat meneer Rutte nu even meteen uh, bepaalt... wat er wel of niet gebeurt. Het is een, uh, je praat over onderhandelingen. Dus. Ja, ja, het is natuurlijk een puur strategische opmerking. Ik bedoel, uh, hij wil laten zien dat hij het liefst... Met de SP wil regeren, maar hij weet natuurlijk trommels goed... dat het met D66 of het CDA moet, moet gaan gebeuren. Dat, is, dat lijkt me duidelijk. Maar je... Ja. He, hebben de heren gehoord wat Roemer net zei? Die zei, ja, we moeten niet zo in één keer van VVD en PvdA... de grote winnaars een kabinet gaan samenstellen. Met enige partijen die dan mogelijk nog aanschuiven. Maar we gaan eerst proberen over links de PvdA. Of, of over rechts, dat mag ook. De VVD begint. En dan gaat het over rechts. En uh, de PvdA die moet zorgen dat er een uh, kabinet komt met SP, CDA en D66. Hoe reëel is dat, Peter Kee? Um, en met Roemer erbij bedoel je? Ja. Ja. ja ja, dat is, de roemer mag lekker dromen, maar dat is natuurlijk uh, onhaalbaar. Maar dat hij het probeert lijkt me heel verstandig, tuurlijk. Maar ik denk ook niet wat jij nu zegt, inderdaad. Van, uh, ik denk dat Samsung echt oprecht ook wel de SP wil of in ieder geval een kans wil hebben. Um, want dat is hetzelfde als het gelden Kan hij hetzelfde zeggen over het CDA met de VVD? Die sluit natuurlijk uit dat centrum, dan zit ik in het centrumrechtsblok. Hij heeft er heel veel belang bij om de SP bij het kabinet te behalen. Want als hij dat niet doet, is de kans natuurlijk groot dat alles wat hij nu heeft binnengehaald, bij de volgende verkiezingen weer bij de SP zit. Ja, ja, maar niet dat het neemt niet weg dat je, dat je dingen kunt voorstellen ja, waarvan nee, je weet dat hij het niet halen. Nee, maar goed, het ga, nou ja, maar dat wil niet zeggen dat hij het niet meent. Dat vind ik, ik vind het een Precies. beetje cynisch om te zeggen, ja. het is alleen maar strategisch. Ik denk ook dat hij, want hij is een campagne van de eerlijkheid. Dan kan je zeggen, ja, dat is allemaal al niet waar. Alleen maar, nee, ik denk dat hij echt zegt, van, ik, vind het, ik zou het goed vinden als de SP erbij zit. En we zitten in een stadium dat je best nog wel uh, irreële dingen... Mag zeggen. Bovendien is het natuurlijk belangrijk, dat is wat Ciarlo zegt... en wat, wat Roemer zegt, Van je kan ook een formatie over links hebben. Dat kan ook, dat is wel heel moeilijk. Over rechts gaat bijna niet. Nee, je telt en heeft, links op dan, hè? Daarom, Ja, maar daarom en heeft... En d die ook... Daarom hebben. heeft, ja. heeft uh, Samson, dat is natuurlijk een, een pressiemiddel... in de onderhandelingen, dat je eventueel nog iets anders kan doen. Ja, goed, maar laten we dan toch even vaststellen... dat we hier het getuige zijn van het schaakspel. En de eerste ja, uh, pion zetten worden gedaan nu. Ja. En kennelijk komt er al informatie naar buiten, ondanks het feit dat uh, Rutte gisteren radio-stilte heeft aangekondigd. Of is dat informatie... Uh... Ja, de, de, laten we zeggen, de grote lijnen die naar buiten komen, Shello en Sajas. Nou ja, Rutte zegt het zelf voor de camera, dus dat komt naar buiten. Uh, ik denk nog wat <laughs> nee, maar ik bedoel, de, de, de, de, de, de echte gesprekken tussen, tussen uh, wat zich echt heeft afgespeeld... ...in het kamertje tussen Rutte en Kamp, dat hoor je wellicht niet. Nee, nee, nee, dat, dat hoor je niet en dat hoort Want er zitten misschien. voorlichters bij natuurlijk en die zeggen, je moet niet ja, alles de vertellen. Ja, de voorlichters zitten daar niet bij. Nee, die nee, niet nee, bij nee de na, afloop. na afloop wel, ja? je wordt er dan gebriefd ook en... Uh, Um, ja, je gaat wel achtergrondgesprekken met journalisten, heb je dan wel. Dus je krijgt wel een beetje een idee. Als voorlicht, meestal... doe je dat. Ja, maar meestal zit de formatie wel potdicht, hoor. Dus maar... dat kan Peter zelf ook wel beamen. Nou ja, ja, het is, bedoel, we zijn in één keer van de hemel in de hel beland als talkshow. Ik bedoel, ja. tot, tot, een paar dagen tot de verkiezingen wilde iedereen bij ons aan, het, aan tafel zitten. En opeens wil niemand meer bij je aan tafel zitten. Tenminste, niet de partijen die de, het grootst zijn. Gelukkig komen er nog steeds interessante mensen. Maar die PvdA's en VVD'ers, die hebben nu een soort straatverbod gekregen. En dat is in deze tijden van transparantie natuurlijk wel treurig. Maar krijg je, je krijgt wel mensen, meestal bij de formatie... dat ze de, niet de, de Kamerleden zelf, de politie, maar de, de ring eromheen... zeg maar, die dan wel de duiding kunnen doen. Want de oppositie gaat nu natuurlijk alles duiden wat lekt. Ja, maar zelf, zelfs veel mastodonten worden verstaan gegeven... dat ze toch niet worden geacht om in praatprogramma's nee, het te geven. Hoe weet je dat? Nou, dat, uh, ik weet dat, dat sommige mastodonten gevraagd is. Uh, don't go there, dus uh, niet doen. En nee, dat is toch niet zo de raar, de dat is toch niet de zo de raar. De ja. bedoel, het is een precair proces. Je wilt niet dat de mensen daar doorheen lopen te fietsen. Uh, uh, te kijken, het idee was het natuurlijk met de, dat het nu allemaal transparanter zou worden. Maar ik, in transparantie onderhandelen is wel erg lastig. Wat Goed, maar je bestaat. zou het een alternatief kunnen bieden hoor. Ze zouden ook kunnen zeggen, wat ik heel erg interessant zou vinden, we blikken even grondig terug op de campagnes. En we, laten, we vertellen jullie precies hoe dat gegaan is met Samsung en met het trainen van Samsung en hoe we hem zo rustig hebben gekregen. Zou ik prachtig vinden als dat eens dus even ja, naar ja, buiten zou komen? Toch, als dat nee, dat, zou, dat is in Amerika helemaal. Ja. In Amerika heb je een maandblad dat uh, over campagnes ben gaat. Niet ver, ver. Oh, sorry, uh, sorry. Sorry. Ik zeg. Campagne events volgens ja. mij. Maar ja, dat, ja, ja. Dat, dat is gewoon normaal. Dat is informatie waar de democratie sterker van wordt. Transparantie kan echt helpen om, uh, om mensen met politiek te betrekken. En ja. campagnes, je kunt leren van elkaars campagnes. Dus dat kan een, juist een heel goed effect hebben. Ja, ja. dat ben ik wel eens. Ja. Dat dat ben ik eens, want dat heeft Amerika veel meer dat ze ook boeken schrijven... hoe de campagnes zijn geweest, of zoals we, uh, uh, goede documentaires. Maar in Nederland... Uh, in Amerika heb je meteen de president en die is dan weer klaar. In Nederland heb je nog een formatieproces. We ja, hebben natuurlijk zeggen... heel erg professionele, bijna Amerikaans aandoende campagnes gehad... waarvan we weten dat Samson echt goed getraind is... En, en de goede momenten, de goede dingen heeft gezegd. Daar zou je toch de details over willen weten. Ja, Dat zou ja, toch maar beter, de Amerikaan die je tegenkomt... die vertelt jou binnen, twee, binnen vijf minuten wat hij verdient en wat hij stemt. Dat zijn de twee dingen die in Nederland nooit moeten gezegd worden. Maar we ons hebben neerleggen dan? Nee, maar we hoeven geen Amerikanen te worden. Nee, ja, je hoeft niet helemaal Amerikaan te worden. Maar je kunt sommige dingen kun je heel goed van ze leren. Dat zag je in deze campagne. Zijn een aantal dingen goed afgekeken? Laten we dan ook openlijk daarover nadenken. En als je dan aan tafel zit, ga je geen vragen stellen over de formatie. Jawel, maar je weet toch dat je nauwelijks antwoord krijgt. Dus ik daar zou, het wel het wel vijf, ik zou het behouden. op zich wel fijn vinden als we niet de Amerikaanse uh, politiek kopiëren. Want die is nogal nee, zo kopiëren. Maar sommige aspecten zijn nog heel erg goed. We zeggen ook steeds die inhoudelijke debatten in Amerika. Dat we dat zo heel graag willen weten. Zonder applaus, wel. graag. Ja, ja, en dat één op één en dan twee uur echt over de zaken waar het echt om mm -hmm. gaat. Dat heb ik jou hier voor een microfoon horen zeggen. En nu is opeens Amerika weer toch een land nee, waar je naar nee. vanaf wil kijken. jij zegt dat het alleen maar goed is. Ik sluit ook niet uit dat het. Ik zeg alleen maar in Nederland is het niet zo dat je in transparant kan onderhandelen. Dat zit niet. Dat is, ja. Nee, goed. Maar ik had het ook niet over het onderhandelen. Shallow ja. en Sayas. Shallow, als voorlichter, wat moet je dan doen tijdens zo'n formatieperiode? Moet je zorgen dat de deksel op de pan blijft? Ja, maar als voorlichter heb je wel de een lastigste rol in zo'n formatieproces. Want inderdaad, het deksel moet gewoon dicht blijven. Zo min mogelijk moet eruit lekken. Want wat Francisco ook zegt, van, ja, het is een precair proces. Maar aan de andere kant, je wilt ook wel wat grondwerk leggen... voor als het mislukt of het succes. En wie dan de schuld krijgt als het mislukt. Um, hoe valt het in de spin? Dus, en dat soort dingen moet je wel nauw contact houden met journalisten. Maar kan hoe ook doe je dat? Ja, niet te veel zeggen. Nou, je, hebt, je hebt wel achtergrondgesprekken. Met journalisten zoals Peter kan het makkelijker... omdat die een tv-programma hebben... Die kan echt hard het niet meteen op het opschrijven, dat Die kan het niet meteen opschrijven. Maar een krantenjournalist, ja, dan moet je echt letten op je woorden wat je zegt. Maar je kunt wel dingen zoals de sfeer, uh, hoe het nou de sfeer aan tafel is... wat nou de, de lastige dossiers misschien nog zijn. Maar meer dan dat kom je vaak ook niet te weten uh, achter het proces. Maar Waar ik wel heel erg op, op hoop is dat we na een tijdje zo'n katshuisreconstructie lezen. Zo'n soort katsenhuisreconstructie. Mm. Als de volksstander en de telegraaf hadden nadat ja. het, de, de boel was geploft ja, daar. Daar was belang ja, maar dat we uiteindelijk wel ook over deze onderhandelingen... zo'n soort reconstructie krijgen, dat we echt kunnen zien... wat daar gebeurt en hoe dat proces Nee, maar proces kijk, volgens mij, als het geslaagd was... vraag ik me af of je echt... dan had je een, een jubelende reconstructie gehad. Kijk, nu was er belang bij die reconstructie... om Wilders natuurlijk in het frame van uh, wegloper te zetten. Wat wel gelukt dus de campagne is. Dus ja, de campagne was al meteen begonnen. En dat zal je zien in deze formatie... ook als het ergens een keer gaat klappen. Um, dan merk je inderdaad van, oh ja, de schuldvraag. Um, wie heeft het uh, wie heeft gebroken? En als het lukt Dat zag ik in 2006 ook met het kabinet Bos Balken. Dat was de laatste dag dat nog de puntjes op de i gezet moesten worden. Nou, toen lekte we alles naar buiten van de goede plannen van het CDA... en de goede dingen van de PvdA die erin stonden. van dan gaan de sluizen open. Want dan wil je aan je achterban laten zien... kijk eens wat een goed akkoord dit is geweest. Ja. Ja. En daar heb jij fors mee geholpen? Nou, ja, nou, oké. Okay. Dan nou <laughs> nog even het favoriete <laughs> onderwerp in Haagse gangen, Namelijk Jolande Sap. De volkskant heeft vandaag een opvallende foto gezien allemaal. Ja. Ja. Ja. En wie van jullie heeft dan een pakkend fotocommentaar... bij Sap die vastzit in het toegangspoortje van de Tweede Kamer? En daar nogal moeilijk bij kijkt. Ja. En ik dus... zou zeggen, Tovik Dibi bezig met omschouwing... bij de beveiligingsdienst Tweede Kamer. Wat zegt die foto? Uh, die, die foto die laat zien... Uh, uh, ik, ben, ik ben ooit een blauwe maandag uh, fotojournalist geweest... maar je wil daarmee het verhaal vertellen... Uh, wat op dat moment speelt. Dus daar zoek je. Ja, het is wachten op het beeld. Als Diedrik Samson vast had gezeten in zo'n poortje, was er niks aan de hand geweest. Er had ook niemand die foto geplaatst. Nu zit Jolande Sap in moeilijkheden. Uh, die wil de pers ontvangen, komt vast en zit in het poortje. Ja, dat is eigenlijk symbolisch voor de hele situatie. Wordt dat ook zo gemaakt? Dit is nou beeldvorming. Uh, zij komt hier ook niet onderuit. Weet je wel? dit blijft zich maar herhalen. Elke keer zal je zien dat er naar dit soort beelden. Weet je, het is Ja. Nou, en, en het valt wat je zou kunnen zeggen. Er zit dus niemand meer op. Nou, ik vind heen. je er wel iets te snel afschiet nu. Ik bedoel, dat is natuurlijk wel een kans dat ze zich kan herstellen. En misschien wordt ze zelfs nog wel een regeringsfractie. Dat, zelfs dat is mogelijk. Dit is de, dat is de enige reden waarom dat ze nu nog er zit. Is GroenLinks die verwacht het zou kunnen dat ze de PVV ze te hulp roept in de coalitie. En dan zou je kunnen krijgen, inderdaad, de situatie, dan zou Jolanda Sap wel eens gered kunnen worden. Is dat. Uh, dat er eindelijk beloond wordt met regeringsdeelname. Want vergeet niet, ze zitten zo in de problemen. Omdat ze zo ambitieus waren voor regeringsdeelname. Daardoor deden ze mee met die Koenloes-missie in Afghanistan. Daardoor sloten ze het Koenloes-akkoord. Daardoor zijn ze al hun kiezers kwijtgeraakt. Ja. Nou, Als ze nu kunnen bewijzen dat dat toch een goede strategie <lacht> was. dan <lacht> zou het kunnen zijn dat ze moord nemen. Dan kan het echt met een flits weer omgaan. En als is ze de grote Nou, Dat is. heb je gezien. Het kan ook met een flits omgaan. Dat is, dat ja. is wel het uh, meest duidelijk geworden in deze campagne. In twee weken tijd kan de wereld veranderen. Peter dat K. Wie hebben jullie vanavond in de uitzending? Ik verwacht dat Jobko Hender zit. Om over, uh... Peter Kee, ja. politiek redacteur van en Witteman... Francisco van Jolen, internationalist en hoofdredacteur... van de opinie en debatsite Joop.nl... en Shello S. Sayers, hij was politiek adviseur bij de PvdA.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 Het Vara.nl Superman is de woensdag weer. Daar gaan we ons op verheugen. Superman. Ik zeg linkse hobby, de keuze van Jan Marijnissen. En dan zegt u, ja, dat is de naam van een tentoonstelling... die vanaf morgen te zien is in het museum Jan Kuhne in Os. De oud-SP-leider heeft een keuze gemaakt uit kunstwerken... uit de collectie eigenlijk van het museum. En verslaggever Robert-Jan Boy ging vandaag al kijken. Samen met de samensteller. Ja, ja. Jan er die, die struint een beetje door de zaaltjes van het Jan Cuddy Museum. Zet nu en dan zijn bril op. Kijkt even naar een schilderij. Schudt zijn hoofd, film juist zojuist op. En loopt weer verder naar een volgend zaaltje. We kijken hier naar een schilderij van Jan Mesdag. Ja, ja nou of je... Heet die Jan? Ja, je, nee, je nee, zegt al dat Mesdag. net Jan Mesdag. Hendrik Willem. Hendrik messenacht. Willem Mesdag, ja, precies. Ja. Ja. Ik vind dat waar met Jan Marijn. <laughs> ja. Zeg, hoe is het om hier rond te lopen? Ja, ik ben uh, erg tevreden. Het is uh, natuurlijk een selectie van wat uh, dit museum op depot had. Ja. Uh, ik mocht dat uitkiezen, wat ik dan zou willen tentoonstellen. En uh, dat is opgehangen. Daar hebben ze wel mij ook gevraagd of ik even mee wilde kijken... of ik dat een beetje uh, oké okay vond. Ja. Ja. Ja. Uh, maar het is, het is erg geslaagd... Uh, Iets minder vind ik de schildjes met al die teksten. Ja. Dat je hier bijvoorbeeld de een visserschepen en in de branding... Ja, en al Hendrik heel veel verhalen de minister, een bij heel verhaal. Je Ja, je moet er ja, even weten. Ik denk dat het schilderij moet voor zich spreken, weet je. En Dan moet je maar ergens op een blaadje kijken van wanneer het is. Maar het schijnt bij een goede tentoonstelling te horen... dat je de bezoeker ook laat zien wat het is. Ja. Speelt de verkiezingen nog... speelt dat nog mee eigenlijk hier? Is nou, nou geweest, ruim, ja, ruim van tevoren is het allemaal natuurlijk gepland dit. Ja, maar ja. het komt allemaal helemaal samen natuurlijk nu de formatie in volle gang is. Ik bedoel, N nou, leg je verbinding. Het, op... <laughs> het, lijk... het is niet direct nodig dat de mensen die bij de, voor, voor, bij de formatie betrokken zijn... hier inspiratie komen opdoen. Dat toch niet? Nee, dat is wel erg vergezocht van je. Ja. Het zou kunnen. <laughs> dit is het anderhalf jaar geleden besloten ja. om dit te doen. En dat is nu een feit. De aard van Jan Marijnissen. Komt misschien toch een beetje bovendrijven? Of misschien de aard van, uh, van de SP? Waar bedoel je? Hier? De aard van ja, jouw of de wat, aard van de SP. Wat, wat kies je uit? Nee? Ja, nou, wat is je conclusie? Verrassend. Oh ja, vertel. verrassend. Wat vind je verrassend? Het is een mengeling van uh, klassiek. Hè? Ja? Bijvoorbeeld uh, 19e nieuws. Ja. 19 en hier zien we bijvoorbeeld een schilderij van Ad van Kampenhout. Dat is een houtskool-tekening. Ja? Heel abstract. Daar zie ik ook wat abstracts hangen. Een ja? paar kleurvlakken. Klopt. Klopt. Ja, het ja? is van alles wat eigenlijk. Is van alles wat, dat ja, is het. Precies, precies, precies. Voor iedereen iedereen wat wil. Ja, precies. Interessant. Er is figuratief, er is abstract. Er is, een, de zalen hebben ook hun namen. Dus, ja? Dit is wat dan abstract heet. Maar hiernaast is een zaal die heet schoonheid. Ja. En uh, ik denk dat het daar bij de kunsten om te doen is. Dat het uiteindelijk gaat om wat vinden mensen echt de moeite waard. Wat, vinden ze, wat raakt hun? Wat vinden ze schoon, tussen aanhalingstekens? En, en hoe kom je wel? Ik, ja, ik heb, ik heb dat verder ook... Het is ook pretentieloos hoor. Het is mm -hmm. niet zo dat ik die teksten gemaakt heb die er bij die, schilder, bij die schilderijen hangen. Dat heeft het museum gedaan. Uh, het is echt wat ik intuïtief zelf heb uitgekozen als de mooie dingen uit... Nou ja, wat dit museum in het depot heeft. Dit vind ik mooi, dus dat Precies, neem ik. En wat er ja. verder achter zit, dat wil ik eigenlijk geen eens ja. weten bij wijze van spreken. Bij wijze van spreken, ja. Uiteindelijk wil ik het wel weten natuurlijk, maar eh, bij wijze van spreken hoef ik het niet te weten. Karel Visser, hijskraam. Een paar zwarte vlakken hier. Ja. Inderdaad, dikke balken die misschien iets op lijken te tillen. Ja, nou, zover was ik nog niet eens. <laughs> ja. het, is, het is ook op papier, zoals je ziet, wel mooi ingelijst. Ja. Uh, maar ik, ik vind het wel fascinerend hoe iemand zoiets maakt. Hoe het daarop komt en ook hoe het gemaakt is. Want het is toch allemaal niet allemaal zomaar even uh, zwart en wit. Ja. Het is ook op een of andere manier aangebracht... Ja. Dus het is zowel het uh, aanbakkelijke wat mij interesseert als, uh, als wat het voorstelt. Mm -hmm. Maar als ik zo rondkijk, ook hier ja. de hele verdieping, alle zalen zo, dan ben ik heel erg content, moet ik <laughs> zeggen. Ik ben echt heel erg tevreden over hoe het geworden is. En waarom dan precies? Waar ligt dat dan? Ja, ik wat, weet wat, wat, niet. wat is het? Het, het, is, het past allemaal precies. Het is allemaal precies wat ik het bedoeld had en hoe, hoe ik wilde dat het uh, zou komen te halen. Bijvoorbeeld, hier hebben we acht. ...foto's van acht verschillende momenten van dezelfde plek. Een fabriek zien wij. Ja, een fabrieksplein. Zou het kunnen, ja, ja, wat is het? Een ingang. In de zomer, tenminste als het uh, mooi weer is. Als, als het gesneeuwd heeft. Daar uh, troosteloze regen. Als het mistig is. En, uh, ja. Uh, en hier heb ik bij, ook bij gezegd van... Uh, ...Iedereen kent gezegd, wel een beeld zegt meer dan duizend woorden... Maar je zou eens moeten proberen die sferen die hier staan echt moet te, te omschrijven. En dan zou je heel wat woorden nodig hebben. Terwijl, en dat is het aardige toch van een beeld. Je ziet het en du moment dat je het ziet weet je... oh dat is dit, het is warm, het is koud, het is gezellig of het is niet gezellig... of het is eng of het is niet eng. Uh, en dat is hier heel erg met deze foto's ook het geval. En wat doet kunst verder uh, met u? Ik vind het prettig om er uh, mee bezig te zijn. Uh, het, het voegt iets toe in het leven... Het is ook een beetje reflectie, contemplatie, hoe je het noemen wilt. Het is een beetje uh, je verwonderen soms. Uh, ja, ik, ik vind het een... Uh, ik, er, er kan geen stad zijn die ik bezoek zonder dat ik het museum bezoek, laat ik het zo zeggen. En die linkse hobby, Daarna is natuurlijk een reusachtige kniphoog. Ja, dan? een beetje sarcasme, ja. moet kunnen. Ja, ja absoluut. Nee, ik bedoel, als je hier rondloopt, wat je politieke kleur ook is, dit is geen hobby... Uh, en al helemaal niet links. Dit heeft niks met links of hobby te maken. Dit is gewoon wat de mens tot mens maakt. Namelijk dat hij ook kunst vervaardigt. Waar we allemaal plezier aan kunnen beleven. Dat is wat hier tentoongesteld wordt. En ik, Het maakt me sterk dat er iemand is ter wereld. Hier rondlopend. Die niet iets vindt wat hem kan inspireren. Is Emilo geweest? Nee, want de opening is pas aanstaande zondag. Ah, nou. <laughs> dus wij lopen hier eigenlijk illegaal. Heerlijk. De simpel alleen ook. Ja. Bedankt. Ja. Link zo hoop je de keuze van Jan Marijnissen. De naam van een tentoonstelling, die morgen wordt geopend door oud-voetballer en publicist Jan Mulder. Wat is er te buizen vanavond? In college tour met Twan Huis. Daar is Wim Anker te gast, de helft van het advocatenduo uit Friesland. En uh, Wim Anker vertelt onder andere wat de reacties zijn als zij optreden namens beruchte misdadigers. Op Nederland 3 om vijf voor half negen. En na al dat politiek geweld deze week kan ik lekker ontspannen op RTL 7 om tien uur. Met de filmklassieker uit 1983, Scarface met Al Pacino. Een citaat: Say hello to my little friend. Say hello to my little friend, Jurgen <laughs> van den Berg. Ja. Taka -taka -taka -taka -taka. Hello, hello, Felix. Ja, ja. ja. prettig nou, weekend. Dankjewel. Surf naar de .fm. Zo Zometeen lunch. Je wordt in een vrieskistje gezet en dan wordt er dus water over je heen gegoten. En dan zetten ze de airconditioning heel erg hard. Nederlandse jongens verdacht van terrorisme in een Pakistanse cel. Ja, en daar moet je dan dus eigenlijk de hele dag moet je staan. Wat is de rol van de Nederlandse geheime dienst? De AIVD. Er ligt geen grens aan het aantal diensten met wie we samen kunnen werken. En wat als zo'n geheime dienst van een ander land... het niet zo nauw neemt met de mensenrechten? De vraag is alleen hoe ver we daarin moeten gaan. Als er ook verhalen zijn, dat mensen risico's lopen. Argos, over de rafelranden van de terrorismebestrijding. Morgen, van kwart over twaalf tot één. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Voor een ondernemer is geen enkele dag hetzelfde...